Het Nederlands elftal heeft in Faro gelijk gespeeld tegen Portugal. De WK-oefenwedstrijd eindigde in 1-1. Kevin Strootman opende in de eerste helft de score voor Oranje met een afstandsschot. Ronaldo maakte in de tweede helft kort voor tijd de gelijkmaker voor de Portugezen. De oefenwedstrijd tussen Zwitserland en Brazilië eindigde verrassend in een 1-0-zegen voor de Zwitsers. België-Frankrijk bleef doelpuntloos. Het weer, er kan nevel of mist zijn ontstaan. Verder steeds meer bewolking, maar alleen in het noordwesten misschien wat regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 15 augustus, goedemorgen. De Egyptische autoriteiten moesten wel optreden gisteren... om de veiligheid zeker te stellen, dat zegt de... Interim-regering. Het gevolg honderden doden. Daar praten we vanochtend over met onder meer minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. En zodra de avondklok is afgelopen, gaat Sander van Hoorn de straat op in Cairo. In de Verenigde Staten is weer een bankschandaal van formaat aan het licht gekomen. Wouter Zwart vertelt daar zo meer over. We hebben kwartaalcijfers van SNS Reaal, TMG en Bos Calis. We beschouwen Portugal Nederland na. En vertellen u zo meer over een plaag van agressieve muggen. En muziek hebben we ook. Wat dacht u van... Melee? u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De Egyptische interim premier Beblawi heeft het ontruimen van de sit-ins van Morsi-aanhangers in Caïro gisteren verdedigd. Het was een moeilijke dag, zei hij op televisie. Today we have been through a difficult time and during the last period as we had to Maar er was volgens de premier geen keuze, omdat de veiligheid hersteld moest worden. When we see the right of expression has turned into a form of intimidation, carrying illegal arms, hijacking roads, assaulting public and private property, and crippling the people's interests, it's no longer a respect to the freedom of expression. It's an assault not only on citizens, but also on the authority of the state, which should be respected. Gisteren kwamen volgens de officiële cijfers 278 mensen om het leven. Volgens de oppositie waren er veel meer slachtoffers. Inmiddels geldt een noodtoestand en een avondklok. Daarmee heeft het leger dezelfde bevoegdheden als tijdens het bewind van Mubarak. De Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties hebben het geweld veroordeeld. Zij roepen Egypte op de noodtoestand op te heffen. The Ebenzo verwachten we van de andere politieke krachten dat ze zich klaar van geweld distanciëren. Let me reiteren de EU's positie dat de geweld niet leidt tot enige oplossingen en dat is waarom we sterk dringen op alle partijen om maximaal onder controle Op de meeste plaatsen in Cairo was het vannacht rustig, maar op sommige plaatsen werden wel wat schermutselingen gemeld. Er zit een mug op mijn arm, die is me aan het steken. Er moeten maatregelen komen om op de opkomst van de malaria-mug te stoppen... wil onderzoeksinstituut Alterra van de Universiteit Wageningen. Het is wel duidelijk waar ze vandaan komen, zegt onderzoeker Piet Verdonschot. Deze muggen komen uit de gierkelders hier uit de omgeving. En vooral de gierkelders die dus leeg zijn, al een jaar of vijf, zes. En uh, waar... Regenwater in opgehoopt is en waarin de rest van mest afbreken. En daar groeien die larven van de mug. Zo'n gierkelder kan zo'n 2 miljoen muggen bevatten. Zo, er zijn tot nu toe uitbraken in Twente, Noord-Limburg en Brabant. De gemeente Barneveld is de laatste in de rij. De agressieve steekmug vertoonde zich daar al eerder. Het is nu al voor het vierde of vijfde jaar dat, uh, ja, dat, dat ze komen en doen. En uh, we hebben al van alles geprobeerd met date, met. Ja, noem het maar op. Het, het werkt gewoon niet. Horen voor de ramen, dat is het enige wat helpt. De malaria muggen kunnen gevaarlijk worden voor de mens. Hij kan de malaria-parasiet namelijk overbrengen. Dus moeten er regels voor oude gierkelders komen, vindt Alterra. De leider van de Labour-partij in Groot-Brittannië, het Milliband, is gisteren bekogeld met eieren. Hij was campagne aan het voeren op een markt in Londen. Careful, careful. hier. hier. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Easy, easy. Ja. De man die de eieren gooide, werd meteen opgepakt. Hij heeft weinig vertrouwen, vertelde die in Miliband. He heeft represented the poor enough. Just like any other politician. They're representing banks. En er waren wat eieren op de markt voorhanden. Goed, tot zover het nieuwsoverzicht. Kijken we voor het eerst vanochtend in de kranten veel aandacht natuurlijk voor Egypte op de voorpagina van het algemeen dagblad een grote foto. Egypte staat in brand, staat erbij centraal in de foto een jonge man een beetje van onderaf gefotografeerd, stofkapje voor zijn mond, armen omhoog, t-shirtje aan met Morsi erop en achter hem verschillende andere mannen die met katapulten aan het schieten zijn. Ja, dat typeert misschien ook wel een beetje de ongelijke strijd. Um... Indrukwekkende foto's hoor, op alle voorpagina's van de kranten. Foto's die ook te vinden zijn op nos.nl. Bijvoorbeeld op de voorpagina van de Volkskrant. Daar eh, zien we vier dode mannen liggen. Met op de grond een latex handschoen. Een injectiespuit nog. En de mannen eh, hebben alle vier... Zo'n verband rond de kaak om de mond dicht te houden. Volledig bebloed. Voor iedere dode komen er vijf nieuwe demonstranten, schrijft de Volkskrant. Het Egyptisch leger heeft woensdag met geweld demonstraties uiteengeslagen... luidt de onderkop. Wie slachtoffers van het bloedbad spreekt... ziet verharding, fatalisme en woede. Ja, die foto komt dan ook nog maar even erbij. Een desolaat slagveld zie je daar helemaal leeg. Twee mensen in het midden. Een man die een andere persoon in zijn armen heeft met een wit... Uh, gewaad aan dat onder het bloed zit. En aan de zijkant zie je nog net de voorkant van een panzerwagen. Ook een ander verhaal uh, op de voorpagina van Trouw. De economie zit als een hamster gevangen in een tredmolen, schrijft de krant. En dat is natuurlijk naar aanleiding van de cijfers van gisteren... van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek en het CPB. Uh, de analyse luidt, kabinet slaagt er maar niet in een vluchtweg... uit de recessie te vinden, tonen de nieuwe cijfers aan. En uh, Telegraaf uh, heeft nieuws over de Vira-NS, gaf Vira de zegen. Een week voordat de NS de Vira als levensgevaarlijk bestempelde... en van het spoor haalde, vond het spoorbedrijf de Vira toch nog een prima trein... en ging NS akkoord met de aankoop van alle 16 treinen. Er zijn weliswaar uh, nog een paar kleinigheden die opgelost moeten worden... maar die staan de verkoop niet in de weg. Al dus de brief van de NS. Dat verhaal vindt u trouwens ook op uh, nos.nl.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 the whole It's never dark. Nieuw single van Laura Jansen van het album Elba Goldenheid. De rellen in Haren, zogenoemde Facebookrellen, hebben de AOG School of Management in Groningen. geïnspireerd tot een nieuwe managementopleiding. In november start hij. De doelgroep is volgens de website van de opleiding: bestuurders, directeuren en professionals. Die werken op het snijvlak van management, bestuur, directie en toezichthoudende functies. Menig ambtenaar werd naar de Facebook-rellen in Haren al op Twitter-cursus gestuurd. Maar het opleidingsinstituut AOG School of Management gaat een stap verder. Het instituut dat gelineerd is aan de Rijksuniversiteit start dit najaar met de leerstoel Digitaal Leiderschap. Wie mee wil doen, betaalt 11.000 euro. Ondanks dat hebben de eerste deelnemers zich al gemeld. Uh, daar zit zeker geld in. Als je ziet uh, de uitdagingen waar een aantal overheden nu voor staat, uh, dat, is, uh, dat is niet mals. En, uh... Als je het adviesrapport van de commissie Cohen, waar onze kerndocent Jan van Dijk ook in actief was, als je dat rapport goed leest, dan staat er bijna een complete reorganisatie op tafel. Met andere woorden, u verwacht veel handel, omdat al die overheidsdienaren geschoold moeten worden? Dat verwachten wij zeker en wij hopen ook dat we op die manier inderdaad bij kunnen dragen aan de veranderingen die de overheid voorstaat. Het kennisinstituut hoopt in eerste instantie op zo'n 15 deelnemers. De leerstoel is vooral gericht op topambtenaren en managers in het bedrijfsleven. In de opleiding gaat het niet zozeer over de werking van sociale media, maar vooral over de effecten ervan. De mensen die komen bij ons zeven keer twee dagen bijeen en die krijgen daar een aantal academici voor de klas en een aantal mensen uit de praktijk. En die academici die zullen vertellen over hun onderzoek naar deze fenomenen en de praktijkmensen die zullen uitleggen. Uh, wat hun ervaring daar, uh, van die veranderingen is geweest en hoe je daarmee om kunt gaan. Dus wij willen uh, mensen wel graag in actie krijgen en niet slechts uh, inspireren. Kerndocent van de opleiding is Jan van Dijk, een van de leden van de commissie COHEN. Blijft de vraag of het inschrijfgeld van 11.000 euro voor een 14-daagse cursus niet aan de hoge kant is? Uh, die vraag zou je natuurlijk het beste kunnen stellen na afloop van de, van de leergang en onze deelnemers. Maar als onze deelnemers erin de slagen een organisatie meer toekomstproef te maken, uh, dan, is, uh, dan is het geld zeker waard. Ja. Het zijn toch nog behoorlijke cijfers, zeker als het gaat om gemeentes bijvoorbeeld. Dat klopt. Uh, het is wat dat betreft paradoxaal. De gemeenten staan voor een bezuinigingsopgave en moeten om, om de veranderingen die ze voorstaan door te maken, extra investeren. En dat is heel erg lastig. De leerstoel Digitaal leiderschap moet in november van start gaan. We onder meer Tom Rustenbiel van AOG School of Management. En de reportage was van RTV Noord. Tien minuten voor half zeven is het. Atlete Adriana Hetzok ontkent doping te hebben gebruikt. Via haar advocaat heeft de cross-specialiste laten weten... dat ze de afgelopen jaren tientallen dopingtests heeft ondergaan. Tot op heden steeds met een negatief resultaat. De atleten raakte opnieuw in opspraak door een artikel uit Vrij Nederland. Daarin wordt melding gemaakt van honderden e-mails... waarin Hetzok onder andere bij een Mexicaanse dopingverstrekker... om middelen vraagt en ze ook bestelt. De AtletiekUnie unie heeft bij monden van technisch directeur Joop Alpeda gereageerd op de zaak. Je schikt er altijd van. Ik vind dat de sport aangevallen wordt uh, door dit soort berichtgeving. Uh, en dus ga je ogenblik met elkaar uh, overleggen wat gaan we daar uh, aan doen, wat moeten we daar aan doen. Nou, het is een artikel in een uh, respectabele krant, maar de krantartikelen zijn van ons geen aanleiding om daar direct inhoudelijk op te reageren. Omdat er ook altijd het principe van hoor en wederhoor uh, voor ons in zit als atletiekunie. unie We hebben een ogenblik contact opgenomen met, uh, met de dopingautoriteit... En ons standpunt blijft, en dat is natuurlijk logisch, we willen een absoluut schone sport hebben, daar strijden we voor. En we zijn als organisatie, staan we altijd voor atleten uh, en alle leden van de atletiekunie, ook in dit geval. De dopingautoriteit heeft er aanleiding uh, in gevonden om daar een nader onderzoek in te stellen. En ik stel zelf vast dat na het wielrennen de atletiek op het ogenblik behoorlijk aangevallen wordt. En dat vind ik als coach en als sportman vind ik, uh, heel vervelend. Nou kun je het wielrennen verwijten dat ze redelijk lang laconiek zijn geweest. Dat ze eigenlijk verzuimd hebben om, om de, de, de rotte appels te verwijderen uit de mand. Uh, ga jij ervoor hoeden dat het atletiek diezelfde fout maakt? Nou, ik denk niet dat ik de, de macht en de power heb om... Uh, dat... Binnen Nederland? Nou, wat wij binnen Nederland en binnen atletiek kunnen doen om de sport schoon te houden, dat moeten we gaan doen. Ik pleit voor een, uh, een podium dat wat het publiek en de fans en de sponsoren zien, dat dat ook in lengte vandaag het podium blijft. Omdat er niets erger is voor een atleet, zoals dat gisteravond ook met BA hebben gezien. Als je niet gehuldigd wordt in je eigen stadion, dan is dat toch een heel andere huldiging. En we moeten ook de, de, dat punt wel zwaar bewaken dat de winnaar ook de winnaar blijft. En ik heb op het ogenblik echt het gevoel als dat te vaak gaat uh, gebeuren, dat mensen sport de rug toe gaan keren. En dat is mijn beroep. Nou, even concreet over, over dit geval. Gaan jullie iets doen? Nee, op dit moment gaan we niets doen. Het ligt niet in onze handen om iets te gaan doen. Het ligt in de handen van de dopingautoriteit. Die hebben aanleiding gevonden in het artikel van Vrij Nederland om daar nader onderzoek te doen. Wij blijven in de positie als atletiekunie. We hebben altijd het principe van hoor en wederhoor. Dat is binnen journalistiek omgeving natuurlijk logisch dat dat soms niet plaatsvindt. De verantwoordelijkheid voor ons geldt wel dat wij die verantwoordelijkheid wel nemen. Ja, maar bij hoor en wederhoor zou nu kunnen optreden dat je actief op zoek gaat naar... Uh, wat Adrienne Herzog er zelf van vindt of dat je in ieder geval actie gaat ondernemen? Nou ja, We zullen contact opnemen met Adrienne Herzog om gewoon van haar, haar kant van het verhaal te horen. En wat zij als weerwoord heeft op de beschuldigingen die in het artikel neergezet zijn. Ja, nou kan niemand eromheen dat voor het artikel er ook al wel ja, bepaalde zweem om haar heen hing. Zou jij je voor kunnen stellen dat zij gewoon tussen aanhalingstekens onderdeel uitmaakt van een Nederlandse ploeg in de toekomst? Kijk, wat je nu doet is proberen aannames uh, in te vullen en daar consequenties. De volgorde is altijd allemaal getallen. Statistieken verzamelen, informatie verzamelen. Daar hoort hoor en wederhoor voor ons bij. Dan, dan zet je er een soort accolade achter. Dan kom je tot conclusies en dan eventueel tot consequenties. En jij begint met consequenties. Probeer dan terug te redeneren en dat doe ik niet. Ik snap heel goed dat we niet met conclusies moeten beginnen. Dat je daar naar, naar op zoek moet. Wat ik me wel voor zou kunnen stellen is dat in deze, in dit huidige, in deze huidige maatschappij en met alles wat er gebeurd is... dat, dat de atletiekunie meer dan een aantal jaar geleden uh, getriggerd wordt door wat er gisteren in Vrij Nederland is gepubliceerd. Door misschien zelf ook actief iets te gaan doen of in ieder geval actief te gaan volgen wat de dopingautoriteit hiermee gaat doen. Nou, dus, uh, ik weet één ding zeker. Sinds ik bij de atletiekunie ben, niet sinds ik er ben, maar dat op het moment dat ik daarin trad... een zeer actief overleg gaande is steeds met de dopingautoriteit... om alles met elkaar op hetzelfde niveau te brengen. En ik heb natuurlijk ook zelf met uh, Herman Ramp van de dopingautoriteit ogenblikkelijk gesproken... om te kijken wat is de stand van zaken, wat zijn de bedreigende factoren... en op welke bijdrage kan ik als technische directeur leveren. Ja, vooralsnog kunnen we dus niet concluderen dat er iets aan de hand is, iets gedaan kan worden. Nee, je hebt in Nederland hebben we met elkaar ook afgesproken... dat je pas schuldig bent op het moment dat de schuld ook aangetoond is. En dat is op het moment nog niet het geval. Enigszins geprikkeld. Joop Alpendaar was dat. Van de Nederlandse Atletiek Unie in gesprek met Jeroen Stekelenburg... over de zaak Herzog. De atlete die woont en traint trouwens in de Verenigde Staten... overweegt juridische stappen tegen Vrij Nederland. Zeven minuten voor half zeven. We gaan naar Noord-Groningen... In het aardbevingsgebied daar ontstaan nieuwe initiatieven... om zelf de kracht van de beving te meten. Groeiend aantal bedrijven meldt zich met zogenoemde trillingsmeters... die in huis kunnen worden geplaatst. Een sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen... bouwt aan een heel netwerk van particuliere trillingsmeters. Inmiddels doen er acht mensen mee. De belangstelling is groot. Op naar zolder. Er loopt een lange kabel... Ligt in de computer. Nee, nee, is hobbyhok. Helemaal achter de dozen. Het stelt helemaal niks voor. Hè? Een klein vierkant kastje. Ja, een luciferdoosje meer. Een lucifer doosje, ja. En die leggen we even op het uh, bureau bij uh, de beeldschermen. QCN verschijnt er op het uh, beeldscherm. QCN is Kweketcher Network. Kweketcher Network, oké. Okay. Daar is hij op aangesloten via uw computer. En, en u kunt dus zien wat er. Uh, uh, we hebben net met dat dingetje gelopen, dus die, dat moet uh, gemeten zijn. Hier meet hij. Uh, we zien drie bewegingen. De blauwe lijn is de, de op- en neergaande beweging van het kastje. Dat doen we nu even. Oh ja, je ziet gelijk iets uh, veranderen op het beeldscherm. Het zijn lijnen als uh, bij een, een hard filmpje, zeg maar. Hè? Of, uh... Hetzelfde idee. Ja. Ja. Nou, Dan hebben we nog de gele lijn, die geeft de, de Noord-Zuid-beweging aan... als die in de goede richting ligt. En de groene lijn, de, de Oost-West-beweging. We zitten achter uh, de computer bij uh, Theo Asselman in Zandeweer. Een dorpje 10 kilometer onder de Eemshaven... In Noord-Groningen zitten we uh, in het aardbevingsgebied. Uh, hier zijn ook wel eens aardbevingen? We hebben hier ook aardbevingen gehad. In januari hebben we twee beste klappen gehad hier. Maar ja. toen had u de meter nog niet. Die heeft u sinds april. Waarom, ja. waarom doet u eigenlijk mee? Uh, een beetje als hobby. Ik denk, ja, interesse, gewoon meekijken. Wat gebeurt er allemaal hier onder ons? En ja, op een of andere manier draag je dan bij tot, tot een, een meting. Een, een mooiere meting naar het epicentrum. En misschien een andere meting als waar de officiële instanties mee komen. Dat gaat natuurlijk ook nog. Hier is ook Theo Jurgens, initiatiefnemer... sterrenkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar kennen we u van. Wat heeft een sterrenkundige met, met die metertjes? Nou ja, het is altijd, kijk, het, het project uh, is ontstaan in Amerika... om mensen zelf te laten nadenken... te laten kennis maken met wetenschap. En dat vinden sterrenkundigen ook heel erg belangrijk. Maar het is meer, denk ik ook. Hè? Want het gaat ook wel echt ergens om. Het is niet meer een, en, een speeltje. Het, het gaat hier ergens om. En uh, bovendien... Uh, in het verleden was nog een keer aan de hand uh, dat je een nacht moest wachten voordat het KNMI bevestigde. Is er wel of niet een beving geweest. En uh, met zo'n uh, kastje uh, kan de bewoner het zelf gelijk onmiddellijk zien. En kan zo ook een stukje onrust wellicht wegnemen. Heeft het er? ook mee te maken dat bij de laatste beving, een jaar geleden, de Duitsers een veel zwaardere kracht toekenden aan die beving dan het K.N.U. Nou ja, kijk, maar dat is natuurlijk heel lastig. Hè? En het, het merken van een aardbeving... is natuurlijk ook een stukje emotie. En ik heb ook vele mensen gesproken... en iedereen zei toen van... verdorie, hij was toch wel sterk. En als dan een Duitser roept... hij is boven de vier geweest... ongeacht of het waar is... hij krijgt altijd gelijk. En, uh, en natuurlijk... het meten van zo'n beving... is een beetje afhankelijk van, van de ondergrond. is best ingewikkeld, maar... Uh, ja, dus hij is al zwaar ervaren. En als dan een officiële instantie in Duitsland zegt... hij is inderdaad vier geweest, ja, dan heeft het KNMI het even mis. Dus het heeft er ook mee te maken, uh, de, de, de, het wantrouwen misschien, misschien een zwaar woord. Wantrouwen is een zwaar woord, maar hè, uh, zeg maar even een basis in eigen bodem. Ja, dat willen ze hier graag uh, zijn. Ja. Um, nou liepen we net even met dat metertje. Uh, het is natuurlijk ook heel erg van belang waar die ligt en hoe die geplaatst is. Dat zei u net al even. Uh, het kanemie is daar toch veel beter in. Dit ding, ik til het nu op, nou dan trilt hij gelijk. Hij ligt misschien net op de verkeerde plek. Hoe betrouwbaar is het? Nou, kijk, het is, uh, is, is, is, is natuurlijk niet echt een wetenschappelijk meetinstrument. Maar als je ook ziet, uh, de ervaringen met het kastje uh, in Amerika... Uh, hij wordt keurig gebruikt voor detectie van, van bevingen. Dus aan zich uh, doet hij het prima. Wat moet het nou opleveren, dit project? Nou ja, uh, wat het al een beetje heeft opgeleverd... Uh, mijn inziens, dat plotseling ook allerlei Nederlandse bedrijven... zich, zich gaan melden van wij uh, willen uh, iets gaan doen. Uh, TNO in Nederland uh, gaat samen met de NAM iets doen. Ik uh, hoorde vanmorgen een bedrijfje uit Groningen gaat kastjes bouwen... die nog een beetje slimmer zijn, die kun je gewoon via internet... Uh, uitlezen zonder kabeltje, dus die kun je overal in je huis plaatsen. Dus wifi. Met wifi met wifi. Ja. Dus uh, blijkbaar uh, ook dat. En, nou ja, en uh, nogmaals, waar we mee begonnen zijn: gewoon een stukje eigen nieuwsgierigheid bevredigen. De Groningers gaan zelf de trillingen meten. Reportage hoorde u van Rien Kamer. Morgen. De zorgen over de dijken in Groningen en ook de mogelijke oplossing daarvoor. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Op het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Portugal niet kunnen winnen, maar ook niet verloren. In Faro bleef het gelijk. Verslaggever Jack van Gelder. Het was een wedstrijd waarin uiteindelijk via een doelpunt van Strootman en Cristiano Ronaldo een 1-1 eindstand op het scorebord kwam. Nederland speelde volwassen, speelde in de eerste helft goed, zakte in de tweede helft in het begin wat in. En op het laatst ja, was het toch weer een beetje wachten op die tegentreffer die uiteindelijk dus in de slotfase kwam van Ronaldo. Opvallend, het zeer goede debuut van Paul Verhaag, die als rechtsachter een prima wedstrijd speelde. Het slechte spel van Lens, het tegenvallende spel van Wijnaldum, het prima spel van Strootman ook. Maar ik neem aan dat Van Gaal weer het een en ander heeft geleerd van deze wedstrijd. Portugal-Nederland, een wedstrijd die van belang was, omdat op de ranking de wereldrankranking Nederland boven Portugal staat. En dat ook blijft naar het gelijkspel. En dat is weer voor belang voor de groepsindeling uiteindelijk voor de WK het volgend jaar in Brazilië. Tot slot, Portugal-Nederland. Faro 1-1. Paul Verhaag deed voor het eerst mee en dat deed hij goed. Speler van het Duitse FC Augsburg had van tevoren wel last van zenuwen. Nou, ik moet zeggen, ik had wel last van zenuwen natuurlijk. Het is uh, de eerste wedstrijd in de Nederlands Elftal... gelijk tegen uh, een sterk als Portugal. Maar ik heb me eigenlijk voorbereid, uh, ja, zoals eigenlijk elke, elke wedstrijd... Uh, ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk in te vullen. Uh, ja, en ik denk dat ik redelijk tevreden kan terugkijken op, op de eerste wedstrijd. Het Nederlands basketbalteam is twee overwinningen in de EK kwalificatie kwijtgeraakt. Volgens de Europese Basketbalbond heeft de ploeg twee spelers opgesteld die niet vanaf hun geboorte Nederlander zijn. Slechts één had binnen de lijnen mogen staan. De spelers Mohamed Kerazi en Sean Cunningham zijn volgens de Nederlandse Basketbalbond oorspronkelijke Nederlanders. Toch staan ze bij de Europese Bond te boek als genaturaliseerde Nederlander. De bondscoach Toon van Helfteren was dat niet duidelijk. Eh, tot eh, eigenlijk eh, aan wedstrijd 3 eh, toe. We hebben eh, de eerste Interland in deze kwalificatierreeks in Nederland gespeeld. Daar is een commissaris aanwezig namens de FIBA. Dat is een neutraal. Iemand in dit... In, in, in, bij die wedstrijd kwam die uit België. Die heeft ons daar ook niet op geattendeerd. Vervolgens hebben we in Portugal gespeeld. Een commissaris uit Gibraltar geloof ik. Heeft nee. ons daar ook niet op geattendeerd. En pas bij de derde wedstrijd eh, in, in Estland werd ons daar door de commissaris wel op gewezen En vervolgens zegt Vila. en waarschijnlijk terecht... jullie hadden die lijst gewoon goed moeten lezen. En dan had je dat tijdig zelf kunnen constateren... in plaats van dat de commissaris dat jullie daarop heeft moeten wijzen. Nederlandse Basketbalbond had de fout wellicht kunnen voorkomen. De bondscoach wil zich daar niet echt over uitspreken. Ja, laat ik me wat dat betreft maar even op de vlakte houden. Want uh, we zijn dit jaar uh, opnieuw begonnen met het nationale team. Uh, het liep allemaal niet zo lekker bij de MBB en uh, de clubs. De organisatie van clubs heeft dat opgepakt. En uh, ik denk dat we een hele prima start gemaakt hebben. En, en uh, voor de rest uh, uh, wil ik me zoals gezegd op de vlakte houden. Ja. Later deze uitzending hoort u Frank Berteling daarover. Hij is directeur van de Nederlandse basketbalbond. Kijken of hij wel wat meer wil zeggen daarover. Tot zover de sport. Na half zeven, een bankschandaal. Ja, alweer in de Verenigde Staten. Dit is Radio 1.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 Een week voordat de internationale Vira-treinen van het spoor werden gehaald, bevestigde de Nederlandse Spoorwegen nog eens aan de fabrikant Ansaldo Breda dat alle bestelde treinen zouden worden afgenomen. Dat blijkt uit een brief van de NS aan de Italiaanse fabrikant. Die brief is in bezit van de NOS. Over de Vira-zaak voeren NS en Ansaldo Breda een juridische procedure.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 Dan nog het weer, in het noordwesten wat regen, op andere plaatsen droog... en in het oosten en zuidoosten de meeste zon. Het wordt 20 tot 24 graden bij een matige in het noordwestelijk kustgebied... later soms vrij krachtige zuidwestenwind. Er is dadelijk fraude bij de Amerikaanse bank JP Morgan Chase... en het aantal toeristen in India neemt af. En dat komt door een verkrachtingszaak.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 RKK brengt vanochtend live de hoogmis vanuit de kathedraal Notre Dame in Parijs. De Eucharistie-Viering Maria Ten Hemel-opneming, vanochtend om 11 uur bij RKK op Nederland 2. Goedemorgen, het is 4 minuten over half 7. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ja, daar komt dat bankschandaal. Ze beloofde beterschap op Wall Street... na het instorten van de financiële markt in 2008. Maar terwijl de wereld nog steeds herstellende is van de economische crisis... dient dat volgende bankschandaal zich aan. Deze keer bij de Zakenbank, J.P. Morgan Chase. Twee beurshandelaren zijn aangeklaagd... voor onder meer fraude en valsheid in geschriften. Ze probeerden verliezen te verbergen. En die zijn inmiddels opgelopen tot 5 miljard euro. Correspondent Wouter Zwart in Washington. Wouter, wat bezielde deze heren?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 Door naar India. Het land kampt met onverwachte effecten... van de grote verkrachtingszaak die speelde in New Delhi Weet u nog? begin dit jaar. De kranten stonden wekenlang bol van de brute verkrachting... in de Indiase hoofdstad en de massale protesten die daarop volgden. Meteen daalde het aantal Westerse toeristen dat India bezoekt dramatisch. Een trend die een half jaar later nog steeds voelbaar is. Correspondent Lucas Waagmeester zocht de toeristen op die wel gingen... in het hart van de gebeurtenissen New Delhi. De foundations of this world-famous tower, known as the Qutub Minar... were laid by Qutbuddin Aybak of the Mamluk dynasty... towards the end of the 12th century. Het ding is 72,5 meter hoog. Als je bedenkt dat de domtoren in Utrecht 100 meter hoog is... dan is het toch best indrukwekkend. Wat een ding die uh, islamitische overheersers hier even neerzetten... Uh, 800, 900 jaar geleden. Interessant om te bezoeken. Maar precies sinds december 2012, zes maanden geleden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 De boekingen zijn 20 tot 25 procent afgenomen sinds de grote verkrachtingszaak afgelopen december. Uh, in de last maanden months we have dat that there are almost negligible cases of people traveling in short groups or two friends coming into India. There has been a major decline. Yes. Maar dit was groot. Het verhaal van de verkrachtingen in Delhi gaat niet snel weer van de voorpagina's verdwijnen.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 highlighted in a major way which has kind of created fear among people who are traveling alone or ladies who are traveling alone. Dus op het kaumis in een hoekje van dat complex in Qutub Minar daar is uh, een duidelijke verwijzing naar de islamitische karakter van dit monument. En staan heel oud moskeetje. keetje. En dan komt een groepje van stuk of a, a little, uh, 20 moslims uit Delhi komt hier samen om te bidden.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 Nou, we gaan naar Goa en daarna gaan we naar Kerala en Tamil Nadu en naar de Andamans. So. so you je hebt een jaar of zo om India te bezoeken. Nee, eigenlijk is het negen weken dat we de kans hebben om India te hmm? Het leek er heel lang op dat hij de winnende treffer had gescoord voor Oranje en nu hoort hem zo, Kevin Strookman. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. afgelopen jaar zijn uit Birma zeker 35.000 moslims... van de Rohingya-minderheid weggevlucht. Ze hebben het er vaak over gehad met onze correspondent Michel Maas. Met bootjes gingen ze op zoek naar een beter leven. Ze lieten hun verwoeste dorpen achter om dan via Thailand... Maleisië te bereiken, of liever nog Australië...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 Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Zahoka. Goedemorgen. Zo, goedemorgen. Rijdt alles? Ja, op dit moment rijdt alles lekker en ik verwacht ook weinig problemen morgen. Misschien wat korte files in het zuiden van Dant en rond Amsterdam. Vanmiddag wat meer problemen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Want vanaf vier uur dan houden vrachtwagenchauffeurs langzaam aan de acties. Dus hou daar rekening met vertraging. John, Zahoka bij de ANWB, dan hopen we je weinig te horen okay. vanochtend. Voor iedereen die rijdt is dit een lekker plaatje. Sniffen de Tiers met driver's seat. Het is 10 uh, minuten voor zeven. Lang stond Nederland gisteravond met 1-0 voor tegen Portugal. Maar twee minuten voor tijd wist Ronaldo toch nog te scoren... en dus eindigde de wedstrijd in een gelijkstand. Enige goal voor Nederland werd gemaakt door Kevin Strootman, oud-PSV'er... die nu bij AS Roma speelt. Verslaggever Bas Ticheller spreekt met hem. Dat was het nog best wel een pittig potje voor een vriesschappelijk wedstrijdje. Ja, klopt, maar dat weet je van tevoren. de wel met de Portugezen staat is, uh, is altijd wel garant voor, voor dat soort dingen. Maar ik denk dat, dat alleen zo'n oefenwedstrijd dan wel zin heeft. Ja. Ja, um, en heeft het dan ook zin omdat je eens kan kijken hoe je omgaat met provocaties en vervelende tegenstander. En dat helpt ook, hè? daar kun je ook van leren. Ja, tuurlijk, maar dat ga je ook uh, in de uitwedstrijd met Turkije. en In de thuiswedstrijd met Turkije en Roemenië heb je dat ook. En, maar je speelt gewoon tegen een topland waar je uh, vaak van hebt verloren eigenlijk. En Natuurlijk, het is maar een oefenwedstrijd, maar je houdt wel een goed gevoel eraan over. Alleen jammer dat je hem op het eind weggeeft. Ja, is de conclusie ook dat je de eerste helft eigenlijk vrij vast en zeker speelt en de tweede helft wat minder? Als ja, elftal? Klopt, dat is zo. En uh, natuurlijk heeft het ook een beetje met tegenstander te maken. De eerste helft liet ze, ons, uh, liet ze ons opbouwen en dan kwamen we er goed doorheen. En de tweede helft zetten ze vanaf het begin vast. En dan werd het werd een stuk lastiger. en dan hielden we de bal niet vast. En, ja, dan uh, verloren we te veel de bal, waren we te slordig en dan wordt het lastig. Ja, en nou zei de Bondscoach na nou afloop, ik vind dat we ook wel iets meer hadden moeten creëren zelf. Is ook zo, ik denk ook in de eindfase dat we, dat we soms een goede actie maakten of een goede, een goede combinatie. Alleen dan was de voorzitter niet goed of de eindfase niet goed. En net een verkeerde keuze, maar ja, dat kan gebeuren. En, maar toch moet, moet je die 1-0 eigenlijk wel over de schip trekken. Ja, dat is dus Portugal, dat is nou net het probleem. Dat is zo ja. Die goal die zat er best lekker in en volgens mij was die best hard. Ja, klopt, die ruikt lekker. En als je zo'n bal dan raakt, dan weet je dat hij in ieder geval goed is en dat hij precies erin gaat, dat is, uh, dat is alleen maar lekker. Ja, nog één dingetje. Vorig jaar was het augustus en heten de tegenstander België en ogen het allemaal nog helemaal niet zo vast. Nu is het weer augustus. Uh, ben je een jaar verder. Uh, mag je zeggen dat elftal wel gegroeid is? Dat je dat vanavond dat, dat hebben kunnen zien? Dat zeker, dat elftal gegroeid is, uh, dat zeker. Kijk, dat was toen de eerste wedstrijd. Zelf was ik daar ook niet bij. Uh, en toen is ze volgens mij twee keer getraind en dan, uh, dan de wedstrijd gelijk. En, na dat EK natuurlijk. Dus dan was alles weer nieuw. En tuurlijk zijn we gegroeid, maar we weten dat we nog een lange weg hebben. Uh, sowieso om ons te kwalificeren, dat kan heel snel gaan, maar een lange weg naar het, uh, naar het WK. En dat zei Kevin Strootman, nu speler dus bij AS Roma. Hij sprak met Bas Tichler. Zeven minuten voor zeven. Historicus en televisiepersoonlijkheid Maarten van Rossum... had eergisteren tijdens een aflevering van De Slimste Mens... geen goed woord over voor Den Helder. Van de meest ellendige plaatsjes van Nederland. <laughs> Werkelijk, een, een, je bent ook daardoor al bij je zo ongelooflijk blij... dat je op Tessel bent, gearriveerd... dat je Den Helder weer overleefd hebt... Ze hebben trouwens in Den Helder ook enorm de pest aan die tesselhangers, want die geven niks uit in Den Helder. Maar het is me altijd raadslachtig geweest hoe je in Den Helder iets uit kunt geven en waaraan dat dan zou moeten zijn. Tja, de gemeente Den Helder laat het er niet bij zitten en heeft Van Rossum uitgenodigd voor een bezoek aan de Marinestad. Burgemeester Koen Schuiling gaat hem dan de mooie kanten van de stad laten zien. Schuiling, goedemorgen. Goedemorgen. Want uh, Den Helder is niet de meest ellendige plaats van Nederland? Nee, absoluut niet. We hebben uh, inderdaad mate van Rossum uitgenodigd om hem uh, vanaf Fort Kijkduin... de stelling van Den Helder, nog gemaakt door Napoleon. En dat zal hem als historicus interesseren. Waar tienduizenden mensen per jaar komen. Uh, ja, de zandstranden te laten zien. Uh, begin ook van de Waddenzee, internationaal erg goed... En dan hoop ik hem mee te nemen door de stad. En dan gaan we langzaam eindigen in uh, Willemsoord, waar een van de leukste musea van Nederland is. Het Marinemuseum. het Reddingmuseum is daar ook. En ik zal hem uiteraard onderweg ook de vele kunstgalerieën laten zien. En uh, de Oranjerie, een prachtige uh, tropische tuin. En we zullen hem ook de Helderse Vallei laten zien, waar uh, hele mooie natuur-educatieprojecten zijn... En uh, ik denk dus dat er zowel in natuur als in evenementen, aanstaande de visserijdagen, ongelooflijk veel voor hem te zien is. En hij kent het blijkbaar niet. Nee, meneer Schuiling, het is te veel om op te noemen. En blijkbaar kun je dus ook <lacht> je geld wel in Den Helder achterlaten. Uh, dat kan, maar ook als je niet heel veel geld hebt, is er qua natuur heel veel te beleven. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk prachtig om hem uh, te laten zien. Maar doen toeristen het ook? Geven ze wel geld uit in Den Helder? Wordt er wel wat gekocht? Ja, absoluut. Vanaf uh, ongeveer april tot uh, diep in uh, oktober... hebben we zo'n miljoen uh, overnachtingen. En uh, wat ik al zei, er zijn tienduizenden mensen die naar uh, de forten komen kijken... en alle andere evenementen die ik zojuist noemde. Het uh, Marinemuseum is door uh, de mensen zelf... tot een van de mooiste musea van Nederland uitgeroepen. Dus ik denk dat, uh, ja, dat er heel veel mogelijkheden zijn om geld uit te geven. Maar als je wat minder geld hebt, dan is het ook ongelooflijk leuk om uh, heerlijk te genieten of te sporten in uh, Den Helder. Ja. Nou um, is mopperen zo'n beetje de tweede natuur van de heer Van Rossum. Ja. Ja. Um, desondanks bent u gepikeerd geraakt door de kritiek? Nee, natuurlijk niet. Want dat is zijn rol in dat programma. Ja. En volgens mij is het eigenlijk wel een ongelooflijk grappige man. Ja, dat die is het ook zo. En... Ja. Oh, en de lach als ik uh, die passage hoor. <laughs> en uh, nee, hij is van harte welkom. Zoals uh, alle andere bezoekers van Den Helder altijd van harte welkom zijn. Want welke stad heeft nou drie zeeën rondom zich in Nederland? Niemand heeft dat te bieden. Maar dat maakt ja. misschien Den Helder ook wel een beetje um, kouwig. Het, het waait er altijd. Nou, het is een heerlijke frisse wind. Ik oh. ga straks hardlopen. En, uh, ja, ik ga straks hardlopen. En dan is het echt zo lekker om eventjes uh, een fris windje te voeden. Maar het is niet koud. En het is uh, eigenlijk zelfs heel erg prettig en uh, open. We hebben geen industrie. Dus de lucht is ook heel schoon. Het water is schoon. En uh, de mensen hebben gisteren uh, de Stranden van Den Helder uitgeroepen tot de tien beste van Nederland. Nou, kijk eens aan. Dus ik zou zeggen, kom allemaal kijken. Ik denk niet dat meneer Van Vosom daarin is geïnteresseerd. Maar misschien wel inderdaad in het uh, historisch, het verleden van Den Helder. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat hebben bij u, meneer Schuiling. Veel plezier. Ik het heel leuk hebben. Dank u wel. Dag. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het geweld in Egypte staat op alle voorpagina's van de landelijke kranten. Het zijn indringende foto's. In Trouw bijvoorbeeld zie je een man, uh, zit helemaal alleen op straat. Alles om hem heen is verwoest. Hij, uh, laat ik de foto er maar even bij pakken. Draagt een groene helm en een uh, wit mondkapje. En dan zie je toch dat hij niet alleen is. Want in zijn armen heeft hij een uh, persoon met een wit gewaad. En op dat wit gewaad zie je allemaal bloed. En rechts op de voorkant staat heel dreigend een panzervoertuig. De Volkskrant heeft voor een foto gekozen. waarop omgekomen Morsi-aanhangers. op de vloer van een moskee in Cairo liggen. Ze zijn omringd door vliegen en doeken. En op pagina 2 en 3 zijn er nog heel veel meer foto's te zien. In het artikel zegt iemand dat voor iedere dode. vijf van zijn familieleden zich bij nieuwe demonstraties zullen aansluiten. Een ander belooft dat er binnenkort nieuwe sit-ins zullen worden opgezet. Straks na zeven uur spreken we trouwens met de Nederlandse Jasmina in Alexandrië, want ook daar is het onrustig. Treffende of uh, ontroerende voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog dan. Als u die thuis heeft liggen... wil historicus en journalist Ad van ze graag tentoonstellen... in de kunsthal in Rotterdam volgend jaar. Hij verwacht dat uh, Nederlanders nog mooie dingen op zolder hebben liggen... die in het museum beter tot hun recht komen. In Trouw zegt hij honderd voorwerpen te zoeken. En hij zoekt vooral naar de onverwachte dingen... die nog nooit ergens getoond zijn. Zo vond hij in het depot van het museum een Biels... Afkomig, afkomstig van de Burma-spoorlijn. En de verroeste spijker zit er nog in. Wimmelden winnen en dan stoppen met tennis. Dat doet Marion Bartoli. Onverwacht heeft ze haar afscheid aangekondigd, meldt het persbureau Reuters na een verloren partij op een toernooi in Cincinnati. Met de tranen in de ogen maakte de Franse tennisster bekend dat ze stopt. Dat was my laatste match of my carrière. and um, sorry and it's it's time for me to to retire and and thank you and to call it career in Ohio.